En toen ik jouw advertentie zag met die foto erbij. Toen uh, wilde ik meteen met je corresponderen Annie. Annie ik spreek nu een bandje in. Een gesproken brief dus. Dat leek me origineel. En zo maak ik misschien een goede kans. Om met jou een fijne vriendschap op te bouwen. Mijn hobby's zijn ook volleybal, dansen, muziek. Abba Motorsport dieren... speciaal kavia's... zwimmen, tennissen... lezen, uitgaan... ook naar de bioscoop... planten en wandelen. Dat komt dus mooi uit. Ik hoop dat je gauw terugschrijft. Mijn adres is... Ja, Homa. maar, geloof maar. Goed, dat laatste dat kan er niet meer op. De band is op. We moeten even het hele stukje overdoen... en dan moeten we een stukje tekst eruit halen. Dus... Uh... Hey, Dag Tom. Lukt het? Nou ja, niet zo, niet zo erg hoor. Govert, uh, je kent Govert hè? Nee, oh. Dag, kom erom. Nou, maar eventjes om uh, duidelijk te maken. Govert die wil een uh, gesproken brief maken. Dus een, uh, een bandje inspreken. Maar nou is die brief te lang, oftewel het bandje is te kort. Daar komt het ongeveer op neer. Het gaat trouwens even zitten. En uh, nou moeten we dus eventjes uh, dat hele stuk, een stukje uit die tekst halen en dan weer opnieuw inspreken. Zodat het er wel op past. Nou, maar dan hoeft de hele brief niet voor over. Nou, uh, lijkt me wel. Hoe, hoe wou je dat dan doen? Nou, er, er is een speciale truc voor. Oh. Die dus, uh, schijnen ze vroeger ook weer de radio gebruikt te hebben. Dat heb ik tenminste gelezen in een boekje van C.L. Duesburg. Het monteren van bandopnames heette dat. Ja, ja maar goed. jij met je boekjes spoel die band eens dus een eentje terug. Even het laatste gedeelte nog, uh, nog oh. even horen. En zo maak ik misschien een goede kans om met jou een fijne vriendschap op te bouwen. Mijn hobby's zijn ook volleybal, dansen, muziek, abba motorsport, dieren, speciaal. Als we dat laatste van je hobby's schrappen, dan blijft er denk ik net genoeg ruimte over voor je adres. Oh, dan neem je dan even apart op en dan knippen we dat er aan vast. Nee, nou, nee, dat is nou net de truc. Let op. Die gaan we elektronisch monteren. Dat gaat zonder schaar en plakband. Dus dan hoef je dus helemaal niet te knippen? Nee. Ja, waar, waar, waar, waarom doen we dat dan niet gewoon altijd? Nou, die kans hebben we nog nooit gehad, want we hebben nog nooit iemand echt in de studio gehad, lijfelijk. Ja, ja. Ja, dat kan alleen als er iemand nog in de studio zit. Ja, maar dan moet je me wel eventjes die truc uitleggen, nou, nou Spoelen Spoel eerst die band nog een eindje terug en luisteren nog even tot waar waarover het... Uh... Over zijn hobby's, uh, zodra over het over zijn hobby's uh, gaat hebben. Ja, ja, nou ik. even kijken. Wat? Is het? Om met jou een fijne vriendschap op te bouwen. Mijn hobby's zijn. Juist. Nou, al die hobby's hebben we geschrapt, dus vanaf dat punt gaan we verder. Het witje is hier net lang genoeg. Even de pauzetoets indrukken. Deze, hè? Die, die, die pauze. Nee, deze, deze, pauzetoet. deze, pauzetoets. ja. Ja. Ja. Moet ik hem ingedrukt houden? Nee, nou, gewoon laten we stil blijven staan. Ja? Ja? En nog even nakijken. De band hier moet precies scherp staan aan het eind van het verhaal. Wat we nog moeten bewaren. Nou oké, zoeken we dat op. Op te bouwen. Ja, laat het op. op te bouwen. Mijn nee, ja. op, op te bouwen. Nou, dat is dit punt. Gelbred, heb jij dat ook begrepen? Ja, alleen de laatste stukje gaat dus over. Ja. Dus alleen nog maar mijn adres. Juist, dat gaan we elektronisch monteren via het zogenaamde intellen. Intellen? Intellen. Kijk, het apparaat staat nu stil door middel van die pauzetoets. Ja, daar is die voor. Juist. Nu het apparaat op opname. Het blijft stilstaan, het apparaat op opname zetten. Dat kan samen. En die opnameknop die moet in dezelfde stand staan als waar die net stond. Maar ik heb hem nog niet dicht gedaan, dus dat... Nee, des te beter. Govert, zometeen roep ik, attentie... Opname na intellen. Dan tellen we samen tot 5. 1 tot 3 hardop. En 4 en 5 in gedachten. Dus 1, 2, 3, 4, 5. Dat is duidelijk. En als ik nu denk dat jij 5 denkt, dan start ik de band, de middel van die pauze toetsen. En jij begint, als je 5 denkt, op hetzelfde moment dus, begin jij met je volgende zin. Dat is je adres, dus. Daar gaan we. Attentie, opname na intellen. 1, 2, 3. Mijn adres is postbus 9000 Hilversum. Zo, en las waar je niets van hoort. Zonder knip en plakwerk. Ja, nou dat wil ik dan wel eens eventjes horen hoor. Wacht maar even. Misschien een goede kans om met jou een fijne vriendschap op te bouwen. Mijn adres is... Postbus 9000 Hilvelsluk. Ja, dat, dat, uh, dat klinkt goed. Ja, dat is, nou, dat is eigenlijk wel handig. Dus als er iemand is die het gewoon over kan doen... dan kun je het beste gewoon met die pauze toetsen Ja, in. dat werkt het beste. En dan heb je het minste last van schakeltikken. Nou, ik wil toch nog even dat stukje horen. Ja? Ja, oh, prima. Misschien een goede kans... om met jou een fijne vriendschap op te bouwen. Mijn adres is... Postbus 9000, heel veel slum.